Uur. Goedemiddag, ik ben Beam Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. VVV Venlo en ADO Den Haag zijn gedegradeerd uit de eredivisie. Beide clubs moesten winnen om de bol nog te redden. Maar VVV moest tegen Ajax en dat bleek onbegonnen werk. 3-1 de eindstand in Amsterdam. En dat betekent dat het vanmiddag al is gebeurd voor VVV Venlo. Degradatie naar de eerste divisie. Dat is heel erg pijnlijk. Een kansloze middag voor de Limburgers. En bij ADO ging het helemaal mis. Ze verloren met 4-1 van Willem 2. ADO Den Haag gaat dik verliezen. Gaat ook keihard want hier is het voorbij. Dit is het laatste fluissignaal in de Eredivisie in Den Haag. Want Ado zakt een niveautje naar de keukenkampioen-divisie. Op deze donderdagmiddag worden het wedstrijden op maandag en op vrijdagavond. Tijdens de wedstrijd werden tientallen mensen in Den Haag opgepakt. Supporters mochten niet bij het stadion zijn, maar weigerden weg te gaan. Vandaag wordt de zevenmiljoenste coronaprik gezet, zegt demissionair minister De Jonge. Het vaccineren in ons land begon op 6 januari. Inmiddels worden er volgens het coronadashboard van de overheid elke minuut 174 Nederlanders gevaccineerd. Het aantal doden door het geweld in Israël in de Palestijnse gebieden is verder opgelopen. De minister van Volksgezondheid van Gaza zegt dat sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen minstens 83 mensen zijn gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn volgens het leger zeker 7 mensen om het leven gekomen door raketten uit Gaza. Wielrenners op een baan in Haarlem worden aangevallen door een agressieve buizerd. Al een paar jaar nestelt een buizertkoppeltje koppeltje zich in een hoge boom langs de middenbaan van het circuit. Het vrouwtje houdt het beneden allemaal goed in de gaten en valt dan regelmatig aan. Ik was zeg maar zo achter mijn hoofd, Ik kwam hier zo van hoog, ja. Toen pakte hij mijn hoofd. Toen zat hij ook een beetje kras op mijn helm. Het beperkt zich nog tot bebloede armen en bekraste helmen en gescheurde pakken. Maar ja, het is natuurlijk wel wachten op dat het een keer erger wordt. Het bestuur van de Haarlemse Wielenvereniging heeft de boswachter nog om hulp gevraagd. Maar die kan niets voor ze betekenen. Het weer. In het noorden best wat zon. In het midden en zuiden ontstaan ook een paar buien met kans op onweer. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I'm lying on a bedroom floor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 Show. take a step step an easy flow set the pace i will ship in a prison Gotta get on out En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De drie Kamerleden die uit Forum voor Democratie stappen, presenteren zich na de zomer als nieuwe fractie. Onder welke naam ze dat gaan doen, is nog niet duidelijk. Ado Den Haag degradeert na 13 jaar naar de eerste divisie. Thuis verloor Ado vanmiddag met 1-4 van Willem II. Ook VVV Venlo degradeert. De Limburgers verloren met 3-1 van Ajax. In de Franse streek Sevenen in het zuiden van Frankrijk is een klopjacht gaande naar een man van 29. Hij wordt ervan verdacht zijn baas en een collega in een houtzagerij te hebben doodgeschoten vanwege ruzie over het werkrooster. Het weer vanavond kans op buien met onweer. Het is maximaal 19 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 7. E.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 been beaten up and used and more it's been kicked a hundred thousand times it's keeping all the memories behind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 Punt van acht. Ik heb er van gedroomd, maar ik had nooit verwacht dus elke stap en elk besluit dat ik tot nu nam, mijn lijden zou naar hier met ja hoe vandaag. De juiste plaats te staan, zo dichtbij je. Dat is zo goed. Oh, ik wil dit nooit meer kwijt.